Zes uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. President Boutersen noemt de amnestiewet een nieuw begin voor Suriname. De bitterheid over de periode van militair bewind... en over de binnenlandse strijd zal verdwijnen... zei Boutersen tijdens een bezoek aan buurland Guyana. De amnestiewet werd gisternacht aangenomen. De verdachten van de decembermoorden uit 1982... onder wie Boutersen zelf gaan daardoor vrij uit. De rechtszaak over de moorden gaat voorlopig wel door. Suriname gaat Nederlandse dossiers opvragen over de jaren 80... voor de waarheid- en verzoeningscommissie die er nu moet komen. De Fiscus gaat de groep belastingbetalers direct de definitieve aanslag sturen. Het is een proef onder 40.000 mensen... bij wie de Belastingdiensten ervan uitgaat dat de aangifte klopt. Deze groep krijgt dus geen voorlopige aanslag... en hoeft niet maanden te wachten op zekerheid. De methode is al getest en was, een, was succesvol. De betrokkenen krijgen hun definitieve aanslag over een paar dagen op de mat.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 De Amerikaanse kustwacht heeft een Japans schip tot zinken gebracht... dat al een jaar onbemand op de Grote Oceaan ronddobberde. Het schip zou in Japan gesloopt worden... maar werd door de tsunami van vorig jaar de zee opgeslingerd. Het was inmiddels de kust van Alaska genaderd... en vormde een gevaar voor de scheepvaart. Wat er nog aan lading in het spookschip zat, is niet duidelijk. Telecombedrijf Vodafone verwacht dat zijn klanten ook vandaag nog last hebben... van de storing die woensdagochtend door brand ontstond...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 Goedemorgen, het is 6 april, het is Goede Vrijdag. Staatssecretaris Wekers van Financiën schrapt dus de voorlopige belastingaanslag. Hij legt straks uit waarom. En of wij er iets aan hebben, vraag ik later aan belastingdeskundige Michael van Recheilswijk. Problemen voor vodafone bellen zijn nog steeds niet voorbij. En Vodafone doet dan ook nu geen voorspellingen meer. Hij geeft nog wel uitleg. Na acht uur spreek ik de topman, shooter van Vodafone. De Surinaamse regering haalt de schouders op over de negatieve reactie van Nederland. Over het aannemen van de amnestiewet. Je hoort straks de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Lakin. En ik praat er door over de gevolgen voor Suriname en Nederland. Met diplomatiek expert Robert van der Roer. Ombudsman gaat oud-ministers onder Ede horen over de aanpak van de Q-koorts. spreek Alex Brenninkmeijer na half negen. En Mark Robin Visser loopt uh, vanochtend vroeg wel warm voor de Pasen. Hij is bij de voorbereidingen van de Paasvuren. Het is natuurlijk ook de dag van de matthäus passionuitvoeringen uitvoeringen de beroemdste is in Naarden. Ik praat erover met Kees Lichterlijn van de organiserende Bachvereniging. Voedselbanken dan, die komen voedseltekort. AZ ligt uit Europa League, Daar gaan we over praten. En ik praat ook met de directeur van AZ, Toon Gerbrands... over het toch opmerkelijke seizoen van de club. En op Goede Vrijdag zijn alle gemeentehuizen dicht... en toch gaat er een bruidspaard trouwen. Hoort u meer over dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. En de Belastingdienst gaat het ook echt waarmaken, Want mensen die voor 1 april belastingaangifte hebben gedaan... kunnen meteen een definitieve aanslag krijgen. En krijgen dus ook sneller hun geld, zegt staatssecretaris Wekers. Sowieso hebben we de, hebben het uitgangspunt dat iedereen die voor... 1 april aangifte heeft gedaan, dat hij ook voor 1 juli zijn geld krijgt, dat hij de voorlopige aanslag krijgt, of de mensen bij deze proef de definitieve aanslag. Nou, uh, ligt komende dagen de definitieve aanslag al op de deurmat, krijgen mensen ook sneller het geld overgemaakt. Het gaat nu nog om een proef voor 40.000 mensen, die kunnen al dus over een paar dagen hun aanslag verwachten. Toch wordt niet alles mooier, de rente op teruggave wordt verlaagd. Dit jaar is het nog zo dat als mensen teveel belasting hebben betaald en ze krijgen geld terug, dat de rentetikker vanaf 1 januari aan het lopen is. Dus mensen krijgen rente toe of als ze bij moeten betalen, dan zullen ze ook rente moeten betalen over datgene wat ze nog verschuldigd zijn. Volgend jaar veranderen de regels, dan gaat de rentetikker pas vanaf 1 juli lopen. Wekers zegt dat de Belastingdienst eenvoudiger kan werken... door meteen een definitieve aanslag te sturen. En bovendien hoeven mensen dan niet meer lang in onzekerheid te zitten, zegt hij. De oplossen van de netwerkstoring bij Vodafone duurt langer dan gedacht. Het bedrijf verwacht dat klanten in de regio Rotterdam-Den Haag... nog de hele dag last hebben van de storing met alle overlast van die. Ja, ik moet toch bereikbaar zijn voor mijn werk en diverse andere dingen. Ik ben au pair, dus... Um... Ja, zij moeten mij wel kunnen bereiken voor als er iets is met de kinderen of ik omgekeerd. Ik vind het wel handig. Mijn vriendin is zwanger, dus dat is wel handig eh, dan, om bereikbaar te zijn. Vodafone weet nog niet of de storing vandaag helemaal kan worden verholpen. Het gestel van het 3G-systeem voor internet op mobiele telefoons zal sowieso nog dagen in beslag nemen. Laten deze uitzending dus, zoals gezegd, praat ik met de topman van Vodafone. De Russische wapenhandelaar Victor Boet is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Hij werd eind vorig jaar al schuldig bevonden aan wapenhandel. Hoewel de straf relatief nog mild is, gaat de advocaat van Boet in hoger beroep. I want to let you know that for Victor Boot, this is not the end, that the journey is just beginning. We intend to appeal his conviction and he intends to move forward in the Court of Appeals and if necessary to the United States Supreme Court. Boet blijft bij zijn onschuld, zegt zijn advocaat... die dus ook aankondigt dat hij desnoods wil doorgaan tot het Hoge Rechtshof. En ook de vrouw van Boet houdt vol dat hij onschuldig is. <totstuken> Het feit dat hij 25 jaar cel heeft gekregen en niet levenslang... laat zien hoe dun de bewijzen tegen hem waren, zegt Boets vrouw. Victor Boet werd in 2008 in Thailand aangehouden. Hij stond bekend als de Lord of War... vanwege zijn belangrijke rol in de internationale wapenhandel. Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken is niet onder de indruk van het optreden van minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken. Die heeft de Nederlandse ambassadeur uit Suriname teruggeroepen vanwege de omstreden amnestiewet die gisteren werd aangenomen. Nederland doet maar, zegt minister Lakin. Ik weet niet dat het zo'n zware maatregel is. Het is een normaal instrument in het diplomatiek gebeuren. dat uh, Wanneer het uh, hoofdkwartier meer informatie wil weten over interne Gebeurtenissen. Want normale ambassadeur, een groepen voor overleg. Dus zo'n zwaarding is het niet. Het is heel gebruikelijk. Surinaamse president Boutersen heeft gezegd dat het aannemen van de wet een nieuw begin kan zijn. en het hele land weer bij elkaar kan brengen. Door die amnestiewet kunnen de daders van de decembermoorden in 1982 vrijuit gaan. De Duitse schrijver en Nobelprijswinnaar Günther Grass heeft gereageerd op de storm van kritiek op hem. Kraas ligt onder vuur vanwege een gedicht... waarin hij zegt dat Israël een gevaar voor de wereldvrede is... vanwege een mogelijk conflict met Iran. Kraas zegt dat hij met zijn gedicht voor debat wilde zorgen. Maar dat is er niet gekomen. De tenor doorgaand is zich bloos niet... op de inhoud des het gedicht is eenlassen... zonder uh, een campagne tegen mij te voeren... en te behaupten mijn roef is voor alle tijd geschädigt etc cetera, et cetera. Het gaat alleen maar om mijn persoon, zegt Kraas, die vroeger lid is geweest van de SS. Hij liep, riep de Duitsers op om opnieuw kritisch naar Israël te kijken, want daar is volop reden voor. Uh, ik wens den bevielen, ja, die als vriendschap zu Israël en ook zorgen om um Israël... endlich dit taboe brechen, des schweigens brechen en berechtigde kritiek aan Israël äußeren. En daarom gibt het anlass. Het is terechte kritiek op Israël, zegt hij. En er is reden voor. Gisteren reageerde ook de Israëlische premier op het gedicht van Graas: dat iemand die zelf bij de SS zat, zegt dat Israël nu een gevaar is voor de wereldvrede, viel te verwachten, zegt premier Netanjahu. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken wil, als hij daarna wordt gevraagd... in het buitenland vertellen dat de Tweede Kamer... tegen het PVV-meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen is. Zei die gisteravond tijdens een Kamerdebat. En er is dus ook geen enkel bezwaar om in buitenlandse contacten... naast het regeringsstandpunt, desgevraagd ook de uitspraak... die de Kamer heeft gedaan in meerderheid, te vermelden. Tot nu toe zei de regering alleen dat het PVV-meldpunt geen kabinetstandpunt is. En dat ging veel landen in Midden- en Oost-Europa niet ver genoeg. In Uithuizen, in Groningen, is bij een grote brand een bouwmarkt verwoest. Bij de brand zijn ook schadelijke stoffen vrijgekomen, zegt de brandweer. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen. Asbest houdende betondelen. Die hebben zich in de directe omgeving zijn die vrijgekomen. De bewoners in de directe omgeving worden erover geïnformeerd en een uh, specialistisch bedrijf uh, gaan die uh, asbesthoudende delen opruimen. Brandweer was even bang dat het vuur zou overslaan... naar een opslagplaats voor vuurwerk. Dat is niet gebeurd. De bouwmarkt moet als verloren worden beschouwd. Ferdinand Alexander Porsche is overleden. Hij was de ontwerper van de legendarische Porsche 911... die al bijna 50 jaar lang wordt gebouwd. En van van er inmiddels 700.000 zijn verkocht. Er is geen sportwagen die succesvoller was in motorsport en wat de verkoopcijfers aangaat. Het is ook geen wonder, want hij is niet alleen wunderschön, hij is een echter sportler en hij is absoluut alltagstaugd. De 9 meest succesvolle sportwagen ooit, en je kunt hem ook voor dagelijks gebruik goed gebruiken, zegt deze autokenner. Porsche was een kleinzoon van Ferdinand Porsche, die het Duitse automerk in 1931 oprichtte. Ferdinand Alexander Porsche is 76 jaar geworden. De Italiaanse premier Monti die steekt 105 miljoen euro... in de renovatie van de Romeinse stad Pompeii, Complex in Zuid-Italië, verkeerd in slechte staat... terwijl het wereldcultuur-erfgoed is. Monti wil daar iets aan doen en daarbij eh, meteen even ook aan de maffia. En ciò dat dit door het werk van bedrijven... en capaci en, en honesti. Tenendo lontano dal progetto la criminalità organizzata ancora assai forte in questo territorio. We willen dat de renovatie wordt gedaan door eerlijke bedrijven, zegt Monti. En dus niet door bedrijven die banden hebben met de maffia. Die is in het zuiden van Italië nog alom vertegenwoordigd. Pompei werd in het jaar 79 na Christus bedolven onder een aanslaag. Na een uitbraak van de Vesuvius. Nu is de stad een van de grootste toeristische trekpleisters van Italië. Het dorp Buffert, de Amerikaanse staat Wyoming, is geveild voor negen ton. Door de enige bewoner van het dorp die er nu vandoor gaat. De man, Don Sammons, laat niet alleen zijn huis achter, maar ook zijn winkel, zijn eigen postkantoor en nog heel veel meer. You also ook uh, get five buildings. You get a three-bedroom, two-bath home. You get uh, an old schoolhouse that's been remodeled. You also get a couple of historic buildings that are being used for a, a garage and workshop, as well as a toolshed. Je uh, get een barn uh, en 10 acres van prime commercial property. Goed, veel land dus en nog een schuur en nog wat historische huizen en ook nog een schoolgebouw. Het dorp, als je dat al zo kunt noemen, is nu gekocht door twee zakenlieden uit Vietnam. Wat ze ermee gaan doen is onbekend. Na verliezen van woensdag ging het gisteren iets rustiger aan toe op de beurzen. De Dow Jones-index verloor uiteindelijk 1 tiende procent. De Nasdaq won 4 procent. En er waren geen echt grote schommelingen. De handelaren wachten op cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. En die worden vandaag gepresenteerd. In Japan wordt alweer gehandeld. De nekkij staat nu op een lichtverlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is 13 minuten over zes. De laatste oorspronkelijke Dubliner is overleden. Ierse Banyo speler Barley McKenna... Bonjo, Bernie Barney wat ik zeggen was de laatste nog levende oprichter van de Ierse folkgroep Onlangs vierde McKenna nog het 50 jarig jubileum van de Dubliners Ze scoorden hits als Seven Drunken Nights en Dirty Old Town en dat laatste nummer speelden ze ook ooit live in Amsterdam You're very kind that is gentleman I'm terribly sorry I apologize for being so late I'd Like to sing a song but it's not dedicated to Amsterdam It's called Dirty Old Town I met my love by the gasworks crawl, I dreamed a dream by the old canal, I kissed my girl by the factory wall, dirty old town, dirty old town. heard a siren from the door. Saw a train set the night on fire. I smelled the spring on the smoky wind. A girl from the streets. The Old Town van de Dubliners met Banjo-Bernie McKenna. Laatste nog levende oprichter van de Folk Group is nu dus overleden. Hij werd 72 jaar. Mark Robin Visser, goedemorgen. Nu gaan we even wat op de radio doen, hoor. Goede vrijdag, Marcel. Goede vrijdag, Marco Robin. Goede vrijdag. Ja. Wat gebeurt daar bij jou? Wacht even hoor. Ja, het is hier, het, ze staan hier allemaal op scherp. Want uh, de situatie is, uh, is zeer dreigend. Ik zal even vragen, hoe groot is de dreiging? Nou, ik weet niet hoe groot de dreiging is, maar we kunnen beter zorgen dat we meer, uh, ja, beter voorbereid zijn uh, ja. dan de andere jaren. Jullie houden met alles rekening. En wij houden met alles rekening. En jullie zijn ook met alles op alles voorbereid. Uh, ik even luisteren wat jullie collega's uh, te zeggen hebben. Hoe is de situatie daar? Rens, Niels uh, of uh, Rens en uh, Arno, hoe gaat hij daar in de auto? Oh jee. Ja goed, we oh. hebben net even auto uh, op weg naar het werk. Ze hebben een auto aangehouden. Ja, dat is iemand die op weg is naar het werk, maar we controleren gewoon alles en iedereen even. Ja, dat is zo, want toen ik hier vanochtend in Espen in, in, bij Holten kwam aanrijden, werd ik ook al klem gereden door een van jullie surveillancewagens. Ah, klem gereden, we vragen oh. iedereen gewoon vriendelijk te stoppen. Er werd met we... lichtsignalen <laughs> gebaard dat ik moest stoppen om mij bekend te maken. Ja, dat uh, is, uh, ja, vinden wij op een of andere manier ja, alleen even aanhouden, zeg maar. Ja, nou ja, goed. Ik mocht dan gelukkig doorrijden. Ja, zeker of wat onzeker. Ja, Al het goede volk dat gaat erdoor... en de rest uh, die komen er niet door. Maar dat is dan niet aan de orde Wat is daar aan de hand, Marco? In? Ja, nou, Marcel, manier. ik zal het je vertellen. Het is hier allemaal te doen om een enorme bos hout... <laughs> Maar nu word ik heel boos aangekeken, want zo mag je dat natuurlijk niet noemen. Hoe zeg je dat in het Twente? Want ik heb het hier wel staan... maar ik durf het niet uitspreken. Een Een pasbakken. Ja. Kijk, dan zit ik toch goed. Ja. Het gaat om de pasbakken, Marcel. Mm -hmm. En eh, dat is een beste bult, mag je wel zeggen. <lacht> uh, ze hebben, hij is zo hoog zelfs dat ze er met een hoogwerker uh, uh, aan gewerkt hebben. En helemaal boven in die bult, ja, het ziet er heel sinister uit in het, in, het, uh, in het donker eigenlijk. Er staat een lamp op. Het is net of er een heel groot spook in het weiland staat. Nou, ik vind dus het niet Een grote eerder... schim. Ik vind het niet echt een schim of een spook, maar ik vind het eerder een... Uh... Ja, maar, maar u bent echt een, be be een nuchtere bewakingsman. <laughs> ja, ook, nou ja, dat klopt. <laughs> ik heb het ook al vaker gezien dan alleen vandaag. Ik zou je met knik in de knieën door dat donkere weiland lopen. Ja, dat begrijp ik. Maar wij hebben hem elke dag zien groeien. Hè, ja. Al maanden maanden lang. Dus, het is uh... jullie uh, love baby. Ja, zo kun je dat noemen. Ja, Hoe hoog is die? Ja, dikke, dikke 35 meter. Kijk, en die bewaking. Nou ja, dat is natuurlijk om ervoor te zorgen... Ja, dat is niet een of andere onverlaat met een fles. Het basuraan Nee. Want dat hebben we gisteravond in het journaal gezien. Ja, ik weet niet, ik heb het journaal zelf gisteren niet gezien. Maar. maar de dreiging is aanwezig. Het ja. is de realiteit. Ja, als je niet in de gaten houdt, dan ja, dat kan er wat gebeuren, ja. natuurlijk. Maar als je gewoon zorgt dat die voldoende bewaking is, dan ja. hopen we dat mensen. En wel... Heeft u voldoende bewaking? We hebben voldoende bewaking. Heeft u al moeten ingrijpen? Nee, nog niet. Nog niet. Maar jullie staan wel op scherp. Ja, we houden het gewoon goed in de gaten. Straks uh, gaan we even spreken over de incidenten... die hier wel degelijk hebben plaatsgevonden, Marcel, oh. uh, heb ik gehoord. Wie, wie zijn dat uh, dan? Wie, wie, wie wil dat dan ja, vroeg aansteken? Nou. Nou, dat zijn dus... Kijk, er is natuurlijk competitie, hè? En dat is natuurlijk... Wie, wie steekt zoiets aan? Is dat dan vandalisme of is dat gewoon uh, de, de pik op elkaar hebben? Nee, dat is vandalisme, want we bouwen niet die competitie. Er is niemand anders die zo'n groot paasje nu probeert te bouwen. Nee. Dat, dus, de, de, de, de, de Competitie is wel in Holte, maar dat doen wij niet nee, aan mede. Kijk, de realiteit is gewoon, Marcel... Wij zijn de laatste tijd in Nederland wat, uh, wat angstig, hè? We zijn wat snel... Uh, ver, verkrampen we. En ja, uh, we, we staan nu bij de grootste uh, paasbalken van, uh, van ja. Nederland... van de wereld, volgens de heren hier... En ja, dat moet natuurlijk bewaakt worden, Marcel. Wat dacht je? Ja, dus ik loop absoluut. een rondje mee met de heren. En dan uh, gaan we kijken of we de paasen halen met die balken. Ja, of we de paasen halen. Doen? Ja, ja, precies. En ik ben ja. of benieu <laughs> benieuwd of niemand zich zorgen maakt... over zo'n grote bult met hout die dan in nou, de brand wordt gestoken. Nou, dat mensen ga jij uitzoeken. Scherp, dus uh, behoud het in de gaten. Ja. Uh, heel goed. Blijf alert. Mark ik op vissen vanochtend. Het is tien voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Annie Schmid, Prins Bernhard, Sunny Boy. Ze hadden heel veel verschillende levens. En één ding hebben ze gemeen. Hun biografieën zijn geschreven door Anne-Jet van der Zijl. En ze heeft er groot succes mee. Voor haar verdiensten als schrijfster kreeg van der Zijl gisteren de gouden ganseveer. Francine Hoeben zei het zo in het lofwoord. Het is al lang niet meer waar. Maar nog altijd kun je horen dat er in Nederland geen biografieën geschreven worden. Het genre zou niet populair zijn en we zouden ook weinig geneigd zijn... de grote figuren uit onze eigen geschiedenis een extra pluim op de hoed te steken. Geen monument in steen, geen monument op schrift. Met een zekere jaloezie wordt er dan gewezen... op de mooie Engelse en Amerikaanse traditie op dit gebied. Die is er. Maar Nederland doet daar echt niet meer voor onder. Het is ook duidelijk een ganse veer voor het genre, de biografie, Anniete van der Zijl. Ja, ik denk dat het ook een blijk van waardering is voor, voor al die andere mensen die op dit moment heel veel boeken over geschiedenis schrijven. En andere biografen. Belangrijk dat de geschiedenis weer wordt ontdekt. Dat vind ik wel, ja. Ik vind uh, uh, geschiedenis een uh, beschavende factor. Dat heb ik overigens niet van mezelf. Dat heb ik van Freddy Heineken, die zei dat ooit tegen me. Die vond dat er veel meer geschiedenisonderwijs moest zijn. Uh, maar ik ben het heel erg met hem me eens. Ik denk dat je, als je je geschiedenis goed kent... dat je de, de toekomst ook beter aan kunt. Ja. Het meisje in Leeuwarden wilde archeoloog worden en is als vrouw gaan graven in mensenlevens. Met welke drijfveer? Uh, ik hou van verhalen. Ik hou, ik hou van mensen, ik hou van puzzelen en ik hou van schrijven. Dus ik ben heel goed op mijn plek terechtgekomen hiermee. Ja. Ontdekken ook? Uh, nee, niet per se. Ont ontdekkingen of onthullingen, zoals dat dan heet, die komen per ongeluk. Wat ik, wat ik wil weten is, ja, hoe, hoe ging dat verhaal? Wat, wat was er aan de hand? Ja. Nooit uit op de harde ontmaskering? Nee. nee, ik ben meer uit op begrip. Ik heb de neiging om een boek te schrijven als ik, als, over iets als ik dat niet begrijp. Ja. Kind ook van een generatie zonder toekomst. No future heette dat, begin jaren tachtig. Tot toe toe onderdeel van je eigen biografie die nog niet geschreven is. En ook een boek dat je niet zult schrijven, uh, die tijd? Uh, ik denk het niet, nee. Ik vind, het, uh, ik vind verhalen van anderen altijd nog weer heel veel spannender dan die van, van mezelf. Al is het maar omdat ik daar niet van weet wat ik er tegen ga komen. Van der Zeil geen spannend boek? <laughs> uh, Vals nog niet. Uh, bovendien, het, uh, we zijn nog lang niet aan het einde. Er is moeilijk een lijn te ontdekken in de verschillende hoofdpersonen... die je tot nu toe hebt beschreven. Het is Annie Schmid, Bernard, Wald Nots. Uh, en de nieuwe keus is ook alweer een hele andere, buiten Nederland. Uh, nou, ik ben eigenlijk bij twee boeken bezig. Eentje over de grootvader van Freddie Heineken, de stichter van de brouwerij, En een ander boek over een, een Amerikaanse uh, mevrouw... Met een, uh, ja, waar aan de hand van haar leven probeer ik wat meer te begrijpen van Amerika. Dat gaat dus eigenlijk over Amerika weer? Of toch ook vooral over die vrouw? Uh, beide, maar al mijn boeken gaan over een persoon... maar ook heel erg over de wereld eromheen. Bijvoorbeeld Bernard was voor mij ook echt de ontdekking van Duitsland... Er is nog heel veel te doen. Er zijn nog zoveel mooie verhalen om te vertellen. Jeroen Wieluit sprak met Annette van der Zeil. Um, we gaan naar uh, Pasen. Want Pasen wordt wereldwijd uh, verschillend gevierd. Het is nu Goede Vrijdag. Volgens het Christelijk Geloof uh, wordt op deze dag Jezus gekruisterd. En het is ook de aanloop naar Pasen. De dag waarop volgens christenen Jezus uit de dood herrees. In ieder land wordt dat op een heel andere manier gevierd. De patriarch van Jeruzalem was de voeten van twaalf priesters. Zoals Jezus de voeten van zijn twaalf discipelen was voor het laatste avondmaal. Hij doet dat in de Heilige Grafkerk. De plaats die volgens overlevering is gebouwd op de plek waar Jezus werd gekruisigd, begraven en weer opstond uit de dood. In Spanje zijn er in aanloop naar Pasen talloze processies. Vooral in Andalusië worden die door tienduizenden mensen bijgewoond. De Spaanse filmster Antonio Banderas is een van hen. Dit is voor iedereen in Malaga een traditie. Ook voor kleine Antonio, zegt Banderas, doelend op de baby op zijn arm. In België is Pasen, behalve een religieus feest, vooral ook een feest van chocola. Chocoladewinkels doen in deze tijd extra goede zaken. Maar voor een Amerikaanse toeriste in Brussel is matige het devies, zeker in deze tijden van crisis. Nice treat every now and again, but in moderation, and probably more moderation now because of the economic crisis. Crisis of geen crisis. Voor deze Belg is een Pasen zonder chocola ondenkbaar. Het is heerlijk. Ik geniet er enorm van, zegt deze man. Pasen betekent chocola. Hmm. Inderdaad. Heel veel verschillende bijgedachten bij de Pasen. Ook de paasvuren horen erbij. Marco Benvisser, u hoorde hem net, verdiept zich daar vanochtend in. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. AZ is in de kwartfinale van de Europa League blijven steken. Haar Alkmaarse ploeg werd in Spanje met 4-0 afgedroogd door Valencia. Spanjaarden waren een paar maten te groot voor AZ, vindt ook trainer Gertjan van Bek. Ik heb uh, uh, uh, al voor de winners aangegeven dat, uh, dat wij uh, niet in de Champions League thuis horen. Uh, ik denk dat dit uh, dicht tegen het Champions League niveau aan zit. Valencia die speelt eigenlijk uh, ieder jaar Champions League. Uh, we willen ook ieder jaar Champions League spelen. En, uh, he, want voor de reden moet ik zeggen dat ik over de eerste helft voetballend niet tevreden was. Maar ik vond dat we wel redelijk stonden, want zo heel veel, gave ka oh, zo heel veel kansen gaven niet weg. He, dus uh, in die zin was dat wel, wel, wel aardig. Alleen voetbal veel te weinig mee en dat was ook de kracht van Valencia. Ondanks het verlies is Verbeek dus wel redelijk tevreden... over de prestaties van zijn team in de Europa League. Ja, thuis ongeslagen. Nee, maar dat is ook zo... Maar je mag inderdaad terugkijken op een hele mooie Europese uh, uh, toernooi. En uh, uh, ook, de, ook van deze wedstrijd uh, hebben we denk ik heel veel geleerd. Hij zet er dus uit en daarmee is het laatste Nederlandse team uitgeschakeld in de Europa League. Ricky van Wolswinkel was belangrijk voor Sporting Lissabon. Hij scoorde in de uitwedstrijd bij Metalis Kharkiv. De wedstrijd eindigde in 1-1 en dat was genoeg voor Sporting. Andere halve finalisten in de Europa League zijn Atletiek Bilbao... dat Schalke 04 met Huntelaar uitschakelde... en Atletico Madrid dat Hannover 96 versloeg. <middels> Nederlandse voetbalvrouwen zijn nog in de race voor het EK van volgend jaar. Ze wonnen in Venlo met 3-1 van Slovenië. Oranje gaat aan de leiding in de pool... met twee verliespunten minder dan Engeland. Op 17 juni ontmoeten die twee elkaar in Engeland. Kenneth Vermeer, de keeper, blijft langer bij Ajax tot medio 2015. Vermeer nu 26, speelt al vanaf zijn dertiende bij Ajax. En Joaquim Rodriguez heeft de vierde etappe van de ronde van het Baskeland gewonnen. Daarmee neemt hij de leiding in het algemeen klassement. Neemt hij over van Samuel Sanchez. In dat algemeen klassement is Wout Poels van Vacan de beste Nederlander... op 29 seconden van Rodriguez. De Nederlandse tennissers spelen vanmiddag in de Davis Cup tegen Roemenië... En de Roemenen spelen met onbekende tennissers... omdat de topspelers een conflict hebben met de Roemeense Tennisbond. Teamcaptain Jan Siemering weet dan ook nauwelijks iets over deze tegenstanders. Nou ja, deze week uh, heb ik ze eigenlijk uh, voor het eerst aan het werk gezien. Want we hebben natuurlijk ondertussen uh, wel goed uh, bekeken wie wie is... en op welke manier ze spelen en, uh, en wat hun uh, sterke en zwakke punten zijn. Maar voor die tijd, uh, moet ik eerlijk bekennen, kende ik ze niet. En uh, was het een verrassing natuurlijk hoe ze zouden spelen.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 half zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. De Surinaamse president Boutersen noemt de amnestiewet... een nieuw begin voor zijn land. De amnestie is volgens hem bedoeld om het land weer bij elkaar te brengen. De bitterheid over de periode van militair bewind... en over de binnenlandse strijd zal verdwijnen, zei Boutersen... bij een bezoek aan buurland Guyana.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 En in Amerika is de leider van een bende Mexicaanse huurmoordenaars... veroordeeld tot levenslang. De man heeft bekend dat hij opdracht heeft gegeven voor 1500 moorden. Onder de doden waren ook een medewerkster van het Amerikaanse consulaat en haar man. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In het oosten van het land hangt lage bewolking... en ligt de temperatuur enkele graden boven nul. In het noorden, westen en zuidwesten zijn er opklaringen en ligt het kwik rond of net onder het vriespunt. Aan de grond heeft het vannacht lokaal zelfs matig gevroren. In de ochtend is er op veel plaatsen ruimte voor de zon. Later neemt vanuit het noorden de wolking toe en in de namiddag gaat het in het noorden en noordwesten regenen. De wind draait vandaag naar het westen en neemt toe tot matig. In het noordelijk kustgebied wordt wind vrij krachtig, windkracht 5. De maximum temperatuur komt uit tussen 7 graden op de Wadden en 11 in Limburg. Vanavond kan er ook in het zuiden en oosten van het land een beetje regen vallen...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 7. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het gaat over een bijzondere prijsuitreiking. Gisteravond in Tashkent, de hoofdstad van Oezbekistan. In dat potdichte land duldt president Karimov al meer dan 20 jaar... geen enkele vorm van kritiek op zijn dictatoriale bewind. En toch slaagt de theatergroep Ilkhom erin soms controversiële stukken op te voeren. En daarvoor krijgen ze de Prins Klausprijs. Kiesa Hekster, onze correspondent, was gisteravond in Tashkent bij de uitreiking. De hoofdrolspeler van vanavond.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 Doorzetting en uh, ja, een, een rolmodel ook zijn voor anderen. Theatergroep Ilk Hom uit Oezbekistan kreeg de Prins Klaus-prijs gisteravond in Oezbekistan in Tashkent. U hoorde verslag van, van Kisha Hekster.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 Porsche 911 werd het vlaggenschip van het automerk. In de jaren 60 een moderne sportauto, sindsdien tijdloos klassiek. Dies is Porsche. Herrlich anzusehen, een ware freude. Von Stoßstange zu Stoßstange, jede Linie, jede Biegung, jede Verzierung und alle funktionellen Teile tragen zur Perfektion des Ganzen bei.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 In een Kamerdebat gisteravond weigerde minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken opnieuw zich uit te spreken over het omstreden meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen van de PVV. Op aandringen van de Kamer zal het kabinet voortaan wel, desgevraagd, vertellen hoe de Kamer daarover denkt. En die keurt in medeheid de site af. De ambassadeurs van tien Midden- en Oost-Europese landen waren aanwezig tijdens het debat uit bezorgdheid. Zij wilden niet op de radio reageren. Verslaggever Michiel Breedveld spreekt er wel over met minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken.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 ik met die tien ambassadeurs, dat de betrekkingen tussen Nederland... en de Midden- en Oost-Europese landen daar aanwezig voortreffelijk zijn. En dat we ervoor gaan zorgen met elkaar dat die nog voortreffelijker worden... dan ze al zijn. Dus minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken, Michiel Bredveld, sprak met hem. Goede vrijdag zijn de gemeentehuizen dicht en dus wordt er ook niet getrouwd. Behalve dan in dat ene dorpje in Flevoland, want daar maakten ze een fout. Daarover straks meer. eerste verkeersinformatie bij de AWB John Sahoka. een de korte file op de A58 vanuit Tilburg richting Eindhoven. Daar staat tussen Moor en Oorschot 2 kilometer. Daar is een auto de sloot in gereden. Er waren wat rijstoken afgesloten, maar die zijn inmiddels weer vrijgegeven. John, dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Marcel Oosten. Bij de Nog. Ja, maar zo. Ja, heel goed, Goeie, goede vrijdag en dan moet een rustige ochtendspits ja, worden. Of, ja, ik verwacht of... eigenlijk weinig of nauwelijks files deze ochtend. Ja? Pas in de loop van de middag gaat het wat drukker worden, want we verwachten natuurlijk wat Duitsers die ons land gaan bezoeken Precies. en rond, rond hallesis wel 150 kilometer. A12 en rond, rond Venlo ja, en zo, Floria. Vooral regen. A12 en Arnhem zal het erg druk worden. John Hauke, dank je wel. Tot later met de verkeersinformatie. Dan over uh, natuurbeheerders. Want die gebruiken vaak schapen om de heide te ontdoen van oprukkend gras. Maar onderzoek laat zien dat deze begrazing soms heel nadelig is voor zeldzame vlinders. Verslaggever Roep Pauw sprak met wetenschapper Toos van Noordwijk over dit lastige dilemma. Schapen zijn prima natuurbeheerders. Zeker. Maar niet altijd. Klopt ook. Hoe zit het nou precies?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 Ook in het openveld vanochtend. Mark Robin Visser, heb je al mensen ja. gezien met jerrycans of verdachte flessen? Nou, dat is dus waar ze dus hier uh, op aan het letten zijn. Hè? Want uh, de grootste paasbalken die staat hier in Espeloo. En er zijn al uh, verdachte mensen gesignaleerd door de bewaking... die zich nu even heeft teruggetrokken in een heel klein kerrenvennetje. wat hier in het midden van het weiland uh, staat. Even kijken of ik er nog bij inpas... Goedemorgen. Willen jullie die radio even uitdoen, want anders gaat het helemaal fout. Ze zitten gewoon naar mij. Wat zit... Even kijken hoeveel mensen hierin zitten. 1, 2, 3, 4. Dit is bijna het wereldrecord. Bewakingsmannen in een caravan. Nou, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Wie heeft het incident meegemaakt? Dat was u, geloof ik, hè? Uh, Ja, klopt. Vertel even wat er is gebeurd hier in, het, in de vroege ochtend. Uh, nou, Wij waren hier gisteren dus, uh, ook aan het waken. en uh, We liepen met twee personen om de paars weer in. En daar uh, zat dus iemand achter. Er zat iemand achter? Ja. Nou, daar dus zijn we achteraan geweest, maar uh, we hebben hem helaas uh, niet uh, kunnen pakken. Er zat iemand achter die zichzelf niet kenbaar maakte? Nee, klopt. En, maar, en deed hij ver, ver, verrichtte die verdachte handelingen? Uh, nou, nee, op dat moment eigenlijk nog niet, maar we nee. moet natuurlijk geen risico nemen. Je moet geen risico... Zijn jullie allemaal goed geïnstrueerd als bewakers? Ja, natuurlijk zijn we goed geïnstrueerd, wij instrueren onszelf. En uh, ja. <laughs> ervaringsgewijs weten wij wat we moeten doen. Kijk, het is zo dat uh, jullie doen eigenlijk een poging doen voor een wereldrecord, hè? Ja, de poging is inmiddels al gelukt. We hebben de wereldrecord in principe al gehad. Is dat zo? Leg dat eens uit voor de mensen die dat niet weten? Nou, hier naast ons staat het uh, grootste en uh, hoogste paasvuur ooit gebouwd. Juist. En hoe weet je dat? Um, omdat uh, wij zelf, 25 jaar geleden, het, het uh, grootste paasvuur ook hebben gebouwd. Ja. Ons eigen koor. En dat hebben we dus nu weer verbroken. Ja, want Espeloo heeft een, uh, een naam, hè? Uh, ja, klopt. Ja. ja, klopt. Ja, klopt. Even kijken. Hier achterin nog meer. Vertel eens even over de, de, over de traditie hier in Espeloo. Ja, vroeger bouwden we altijd al paarsvuren. Ja. Ja, en uh, ja, dat gaat altijd zo door. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig met zo'n paarsbalker? Uh, vanaf ongeveer november zijn we geloof ik begonnen met hout halen. En uh, ongeveer acht weken geleden zijn we begonnen met uh, opstapelen. En wat is het geheim van een goede paarsbalker? Ja, jij moet in ieder geval een uh, goede voet hebben. En uh, daarna moet je mooi hout hebben om te pakken. Om te pakken? Ja, om op te stapelen. En daarnaast heb je natuurlijk een klein wit caravanetje nodig... waar je dan s'nachts in kan gaan zitten met een grote lamp op het dak geplakt. Een ja, dat... schijnwerper. Ja, dat klopt. En daar schijnen jullie dan mee uh, dat hele weiland over... om te kijken of er geen verdachte dingen gebeuren. Ja, inderdaad. Dat uh, houden we allemaal goed in de gaten. Nou, ik, uh, ik merk het. Ik ga weer even naar buiten... om te, om te kijken uh, hoe het met de bewaking... Hoe gaat het deurtje open eigenlijk? <lacht> ook zo? Nee, hoe het met de bewaking van dienst is. Oh, kijk. God. <lacht> Hier is koffie. Hallo? Hallo? Hallo? Jongens, ik hoor mezelf terug op de radio. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ja, ik heb de radio niet aangezet. Hij gaat al uit, hoor. Uh, vertel mij eens eventjes, uh, wat gaat hier nou precies gebeuren zondagavond? Zondagavond om half negen. Dan, uh, dan komt, het, uh, komt uh, de burgemeester komt hier. Ja. En die komt hem aansteken. Dat is eigenlijk alles. Maar is van tevoren is nog een lampion op tocht. En uh, de generatie van 87 dus, van 25 ja. jaar geleden... die komt het vuur uh, aan ons overhandigen. En dan steekt de burgemeester hem aan. Het is ieder jaar weer een fantastisch ritueel. Ja, zeker. Het komt... is ook een mannenritueel, volgens mij. Nee, dat maakt niet. Nee, de vrouwen doen het zo goed. Ik heb hier mee. nog geen vrouw gezien. Nee, nog niet. Maar die, uh, die zorgen voor het ontbijt straks. Hè. Oh, de, de taken zijn goed verdeeld. De taken zijn heel goed verdeeld. Dan gaan we nu maar op het ontbijt wachten, hè? Ja, dat doen we. Goed, Marcel. We gaan wachten op het ontbijt. Wachten op Goed het ontbijt. Ja, dankjewel. En opletten dat <laughs> niemand de boel in de hand steekt. Van tevoren. Dat is niet de bedoeling. Bijna alle gemeentehuizen zijn vandaag dicht. Ook het gemeentehuis van Dronten. Maar vanmiddag om drie uur gaan de deuren toch even open. Voor een ge ge select gezelschap. Uh, voor Wilco Legiersen en Herma van Bemmel met aanhang. Want de gemeente maakte namelijk een vergissing... en boekte het huwelijk van de twee op deze dag... Op Goede Vrijdag. Wilco Leghiessen, goedemorgen. Goedemorgen. Zenuwachtig? Nou, uh, nog niet. Ik denk dat het zenuwen begint te komen. Uh, oh, uh, nog niet. W wat, wat, is het, wat is het spannendste moment uh, de komende uren? Het spannendste moment: de komende uren is ze een pak aantrekken en mijn uh, toekomstige vrouw ophalen denk ik. Uh, toekomstige vrouw ophalen, want ja. uh, die is nog ergens anders? Die is er nog uh, bij, uh, bij ons eigen huis nog, ja, met de kinderen. Aha. Dan hebben we een verrassing voor je. Dan, ja, een verrassing, ja. Herman van Bemmel, Herman van Bemmel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kijk, dit is het eerste contact vanochtend. Ja, ja, helemaal super zo deze manier, toch? Ja, klopt. En het is goed, uh, Wilco, dat je er niet ziet. Uh, dat denk ik nu, uh, ja. ja. Ja, want dat mag nog niet eigenlijk, Dat mag nog niet, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. nee, nog even wachten. Ja, Wordt het wel mooi, Herman? Ja, absoluut. Ja. Tevreden over de jurk? Nou, ik helemaal, ja. En ook van de kinderen. Dat is het belangrijkste ook, hè? Oh, natuurlijk. U uiteraard. Goed. We gaan het even hebben over deze dag, over 6 april, Goede Vrijdag. Uh, Wilco, uh, zelf niet in de gaten gehad dat dit een Goede Vrijdag was? Uh, niet bij stilgestaan. Nee. nee. En de gemeente ook niet? <laughs> nee, die ook niet, nee. Nee, en, en dus doen ze uh, de, de deuren open van het gemeentehuis, speciaal voor jullie? Ja. Ja, klopt. En, en, en hoe bijzonder is dat? Hebben ze daar ah. iets over verteld? Uh, ja nee, nee niet echt nee nou hoe bedoelt u dat vertelt over de nou ja hebben ze niet geprobeerd om, uh, om de datum nog te veranderen bijvoorbeeld nee wa waarschijnlijk zijn ze ook niet daar hebben ze ook niet best stilgestaan denk ik nee en uh, herma prettig dat het toch vandaag gewoon door kon gaan op deze dag ja ja in principe wel we gingen er natuurlijk al een tijdje vanuit hè en het was voor hun in principe geen probleem en uh, net wat wat Wilco zegt ze zijn er te laat achtergekomen ja maar ze maakt er voor de rest geen probleem van. En uh, we gaan er gewoon van genieten deze dag. Ja, dat lijkt me wel. Uh, maar ja. moeten, ze, moeten ze daar de hele boel nou optuigen, speciaal voor de hele dag? Moeten dus, moet er dus een ambtenaar komen, mensen die de deuren open doen? Ja. ja. ja. Nou, het kost niks extra. Nee, nee voor ons niet. Nee. <laughs> Gelukkig maar. <laughs> nou is het natuurlijk wel op uh, Goede Vrijdag, hè? Eind van de, van de Leidensweg. Kruising van uh, Jezus wordt best stilgestaan. Geeft dat, dat, dat geen nare gedachten? Eh... Uh, nou, in principe, je bent zo... Uh, je weet dat het er ook afspeelt vandaag. En je houdt er rekening mee hè, voor de mensen onder ons die, die uh, gelovig zijn. Ja. En, uh, alleen het is zo dubbel natuurlijk, want je bent ook met je eigen trouwfeest uh, bezig. En, en we zeggen al een paar weken achter elkaar van... Uh, het is niet voor niks uh, letterlijk een goede vrijdag uh, voor ons. Alleen je staat er ook natuurlijk wel bij stil. Ja, maar het moet vooral een goede vrijdag worden voor jullie. Ja, ja, nee. dat, ja absoluut. Maar het gaat goed komen. Ja, en wat ook gewoon een feest vanavond. Ja, ja. Goed. Um, ook nog niet gezien wat Wilco aan heeft natuurlijk. Nee, ik ben heel benieuwd. <laughs> oh ja, is dat ook een verrassing bij de man? Ja, ja nee, ik, ben, ik heb geen flauw idee, dus ik ben heel benieuwd om twaalf uur. Okay. Wilco, kun je iets vertellen? Al zit er een hoed bij of zo? Een hoed bij? Een hoed? Nee, nee, nee, nee, nee, <laughs> nee dat dan weer niet. We gaan er de tijd mee. Oh. Nee, nee, nee, nee. Nou, jammer maar het is iets klassieks wordt het niet. <laughs> Nou, zolang die erin staat, dan uh, ben ik ook blij hoor. Goed zo. Uh, ik wens jullie een hele mooie vrijdag. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed, dankjewel. Veel plezier en een uh, gelukkig huwelijk. Dankjewel. Ja. Wilco Legiersen en Herma van Bemmel gaan trouwen dus op Goede Vrijdag als enige stel in Nederland. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. Marjan Koekoek. Mooi, hè? jij ja. zit uit te lachen. Ja. ja, je moet eens een ander programma gaan doen. Volgens mij heb je daar talent voor. Uh, ik? <laughs> Goed, de SP, over de kranten. De, de, kranten. Ja, de SP wil het kabinet Rutte tegemoet komen bij de missie in Afghanistan. Dat meldt de Telegraaf. De socialisten helpen VVD en CDA aan een Kamermeerderheid om de Nederlandse F16 meer bevoegdheden te geven bij gevechtstaken. Volgens de krant wil de SP zich met de verrassende draai... in de kijkerspelen als toekomstige regeringspartner. SP vindt eigenlijk dat Nederland weg moet uit Afghanistan. Maar Kamerlid van Bommel zegt nu dat Nederland bondgenoten... in Afghanistan te hulp moet kunnen schieten als dat nodig is. Nu zijn er omstandigheden waarbij dat niet mag... en dat vindt van Bommel ook niet juist. De VVD is volgens de Telegraaf verrast door de steun van links. De partij had eerst ingezet op steun van GroenLinks... maar die wil het mandaat voor de F-16 niet aanpassen. We blijven nog even in Den Haag, want Trouw weet te melden dat de zorg bij de onderhandelingen in het Katshuis het grote struikelblok is. Bij vele andere onderwerpen, zoals het ontslagrecht en de woningmarkt, zouden de oplossingen al wel op tafel liggen, maar niet bij de zorg. Vooral de PVV zou bij dat onderwerp stevig op de rem trappen. Bronnen die dicht bij de onderhandelingen staan zeggen in Trouw dat op de zorg huis op huis veroverd moet worden op de PVV. Wilders zou zich onder meer verzetten tegen een verkleining van het basispakket en een verhoging van het eigen risico. Ook het vervroegen van een bezuiniging op de woonkosten van hulpbehoevenden... stuit de PVV-voorman tegen de borst. al dus trouw. De gemeente Rotterdam roept de hulp van het kabinet in... om de verpaupering van achterstandswijken tegen te gaan. Daarover schrijft de Volkskrant. Het college van BMW wil harder kunnen optreden tegen onder meer huisjesmelkers. Wethouder Karakus zegt in de Volkskrant dat overlast door huisjesmelkers... binnen zes maanden opgelost moet zijn... In het uiterste geval hoort daar onteigening bij, zegt hij. Zo'n procedure kan nu jaren duren. Om de aanpak mogelijk te maken, moet een wet worden uitgebreid. En de Rotterdam heeft daartoe negen voorstellen gedaan. Kans is groot dat die door minister Spies van Binnenlandse Zaken wordt overgenomen. Al dus de Volkskrant. Het AD heeft een opvallend verhaal over juweliers. In de regio Den Haag zouden juweliers namelijk een speelfunctie vervullen bij de heling van gestolen sieraden. De politie wil daar iets aan doen. De directeur opsporing van de Haagse politie zegt in het AD dat verkopers vaak er een potje van maken van hun registratieplicht. Zo zouden ze niet altijd duidelijk vastleggen wat ze krijgen aangeboden. En omdat goud en zilver vaak snel wordt omgesmolten, is een verband met diefstal dan moeilijk te leggen. Politie gaat daarom de registratie van opkopers op de korrel nemen en vaker controles houden. Al bij de eerste controles wordt een sieraad in beslag genomen als dat waarschijnlijk is gestolen, schrijft het AD. In Metro dan nog een verhaal over een bijzondere liefdesuiting hangsloten aan bruggen en hekken is in veel landen al een trend en nu is het ook overgewaaid naar Amsterdam. Maar de gemeente vindt het niks en dreigt nu alle sloten met een cirkelzaag weg te halen. Traditie zou in de jaren 80 al zijn ontstaan in Hongarije... en in Duitsland en Italië gaan tientallen bruggen al gebukt... onder het gewicht van de duizenden hangsloten. Die worden door dus stelletjes opgehangen als vorm van vereeuwiging... en de sleutels worden dan in het water gegooid. De gemeente Amsterdam is er dus niet blij mee. woordvoerder zegt in Metro dat als de sloten in de weg hangen... ze zonder pardon worden losgezaagd en verwijderd. Dit is Radio 1.